Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Op Curaçao wordt al dagen gezocht naar een Nederlandse toerist. De man van 45 ging dinsdagochtend alleen een stukje wandelen op het eiland... in de buurt van de Christoffelberg, maar kwam niet meer terug. De politie, militairen en vrijwilligers zoeken al dagen naar de man... maar nog zonder succes. Ook een helikopter en drones worden ingezet. De politie maakt zich zorgen omdat de man maar een liter water bij zich had... Het OM gaat camera's van Rijkswaterstaat gebruiken om overtredingen bij boerenprotesten te onderzoeken. De afgelopen tijd werden er regelmatig wegen geblokkeerd, brand gesticht en er werd afval gedumpt. Eerder zei Rijkswaterstaat dat de camera's geen beelden kunnen opnemen. Door de samenwerking met de politie kan dat nu wel. Sari van Venendaal, stop met voetballen. Dat maakte de keeper en aanvoerder van het Nederlands vrouwenelftal vandaag bekend. Ja, elk jaar heb ik wel echt met mezelf de evaluatie gemaakt van oké, okay, vind ik het nog leuk genoeg en... Ja, elk jaar was eigenlijk het antwoord op die vraag ja. En dit jaar was eigenlijk voor het eerst dat ik die vraag niet met de volle overtuiging met ja kon beantwoorden. Tweede Daal speelde in totaal 91 Interlands. In 2019 werd ze uitgeroepen tot beste keeper van de wereld. In Amsterdam begint morgen weer de Pride, een dikke week LHBTI-feest. Met natuurlijk ook de Botenparade door de grachten. Pride-ambassadeur Piet Wu legt uit hoe belangrijk deze editie is na twee coronajaren. Juist natuurlijk om te laten zien wat er ook mogelijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat het voor jonge LHBT'ers ook een keer uh, laat zien dat bijvoorbeeld hun seksualiteit of hun genderidentiteit juist wordt gevierd. En dan publiekelijk en dan door heel veel mensen. Bij de Botenparade volgende week vaart er voor het eerst een Aziatische boot mee en dat betekent nogal wat. Belangrijk omdat uh, nou, Aziatische Nederlands worden vaak nog steeds ondergerepresenteerd en zijn vaak onzichtbaar in de Nederlandse media. En dus is het erg belangrijk om dus juist wel met z'n allen een keer te laten zien dat we überhaupt bestaan. Ook als LHBT'ers. Het weer in het oosten kans op een bui en de rest van het land blijft het droog. Het komt af naar een graad of 14. Morgen veel zon, weinig wind. Het wordt dan 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANDB. Er staat nog een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Botoevendorp en amstelveen Stadshart is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee, zee, Zandvoort, Zandvoort, Zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu het weekend in. Je luistert naar zomer en elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. natuurlijk, de lekkere vrije zomerse hit van deze, dit jaar. Van, die, van dit jaar, nee van dit jaar natuurlijk. Uh, ja, we zijn weer in het uh, tweede uur van uh, Jammer en de M&M's. En de M&M's zijn natuurlijk nog steeds hier, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Kijk, en meer kan natuurlijk weer iets rustiger, want dat heb ik net even tegen hem gezegd tijdens de uuronderbreking. Oh, oh, oh, oh, je hebt helemaal niks tegen mij gezegd. Ja, maar dat, ik kan toch alles beweren? Maar, ja, maar dit, in dat <laughs> dit is inderdaad <not laughs> niet gebeurd. Dit is oh, inderdaad niet gebeurd. Oh jongens. Jullie zijn nu... Uh, jullie, alle luisteraars horen nu gewoon hoe ze, hoe ze in de maling worden genomen. <laughs> Mijn nee. welke entertainment moet ik wat je nog niet in de zijk genomen. Laten we eerlijk zijn. Dat is waar, ja. Dat is het entertainment. Ja. Cool. Ja, ja. Wat is het Zandvoorts kwartiertje, hè? Ja, ja. Het, zand, nee, het Zandvoorts kwartiertje wat dit keer ietsje uh, korter duurt dan uh, gepland. Want straks hebben we nog een verrassing over de vijf minuten. gaan we nu nog niet benoemen, jongens. Oké. Okay. Wisten die dat er ook een Drents kwartiertje is? Nee. Wat is het, het Drents kwartiertje? Dat, dat is als je zeg maar te laat komt. Dan ben je maar een half uur langer. Ja, nee, maar dat is dus het Zandvoort kwartiertje is dus ook. Ja. Maar dat je het Zandvoort kwartiertje betekent eigenlijk dat je op een moment weggaat dan de, de, als je, dat je ja, moet zijn. Ja, maar dit is ook iets wat ik echt serieus dus, doe als ik bijvoorbeeld naar En, ben, jij en binnen, binnen Zandvoort ben je dan dus altijd een kwartier later. Maar dan zijn we dus wel sneller dan mensen uit Drenthe? Dus dan is dat nog goed. Ja, maar Drenthe bestaat niet, hè? Ik heb het hier net meer Kodusie zoekt. Oké, okay, is goed. <laughs> nou, um... eh, eerste nieuwtje in dit Zandvoorts kwartiertje. Laten we het even gezellig ja, houden. Ja, de stoel. De, de, de stoel, het kunstobject uh, naast de meest mooie strandtent van oh. Zandvoort. De rustachtige houten stoel die jarenlang op het strandpaviljoen bij uh, Noosa, standtent 13, heeft gestaan. Voorheen natuurlijk Skyline. Is vandaag of afgelopen week 13 juli verwijderd. Het kunstwerk was een mooie blikvanger en werd bij soms omgang veelvuldig gefotografeerd. Ja, ik dus even maar hier... de stoel stond in de weg en is op verzoek van de huidige ja. eigenaar verwijderd. Maar Ik wil het hier dus even over hebben, want ik ben hier dus best wel vaak geweest. Ik heb nooit de stoel zien staan. Hoe kan dat nou? Heb, je, heb no. je de stoel nooit zien zitten? Ik heb de stoel nooit zien staan, oh man. No, nooit zien zitten toch? Oké. Okay. Ik, ik, ik heb de stoel wel zien staan, maar ik. ik... Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht van... Ja, maar, van, oh, dit is ja, kunst, maar ik of zie zo. nu een foto. En ik heb echt ik heb het idee... Ik ben daar zo vaak lang gelopen. Ik ben daar zo vaak geweest. En ik heb gewoon een gigantische stoel ja. nooit gezien. Ja, ik ja, heb het meer altijd je, van maar, heel laag gevonden. Weet je wat die stoel eigenlijk zou denken... als hij zichzelf had afgebroken? Nee. Dan zag hij het niet meer zitten. Nee, maar, maar wacht even, waarom is die stoel nou precies weggehaald? Want dat, dat snap Ja, ik de niet. eigenaar zag het, za, het niet meer zitten om hem um, te laten staan. En daar, daar ja, is nu een stuk verrast voor in de plaats gekomen ofzo. of zo? Nee, nee, nee. Oh ja, ja. Ik, ik weet nou, het ja, niet. Maar... Uit, uit betrouwbare bronnen, namelijk ik, kan je uh, opmaken dat er, dat er niks verder, zeg maar, het is gewoon weggehaald. Maar dat het is verzonnen. Dat kan niet ergens anders neergezet worden. Ja, het is weggehaald. Oh. Kunt hem in je achtertuin? Nee, als, het ja, was een als, kunstobject, hè? Als het mijn huis uh, had geweest, had hij daar mogen het staan. Het werd eerst ook, <laughs> uh, een paar aantal jaar heeft het ook in zee gestaan. Dat was uiteindelijk niet zo praktisch. Nee. Maar, uh, uh, dat klinkt gewoon niet praktisch. Ja, ja. Na enig speurwerk van Helianse van het Zandvoort Museum... bleek dat de stoel eerst eigendom was van ondernemer Leo Heino... en daarna hebben Nina en Mark Verstegen... destijds strandondernemers van Skyline het object geadopteerd... De stoel werd door hen als zijnde curiositeit bij hun strandafgang geplaatst. Daar heeft het object vanaf 1998 zijn dienst gedaan. Omdat de stoel door de jaren heen zodanig door weer en wind is aangetast en de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden, heeft shovelbedrijfgeboeders Geboeders Paap de stoel uitgegraven. Ah, kijk, dat is In nog goed In stukken is het okay. kunstobject naar de remise gebracht. Dit icoon van het strand voor velen ook een herkenningspunt. Van waar ben je dan op dat moment, weet je wel, Want als je op het strand loopt, is het best wel van, oh, bij welke... Ben ik gewoon een M Nee, Nee, ja. <lacht> dat is alleen met wind mee. Ja, ik, maar, <lacht> ik, ik, ik was laatst wat strand aan het lopen en ineens was ik in groet. Maar... Ja, het gebeurt. Groet. Ja, dat, dat kan niet, jammer. Dat, je hebt het kanaal, weet je wel. Dan... Waar, waar ligt? Dat ligt ergens. Maar dat ik ligt, doe zeg gewoon... maar in in West-Friesland ligt dat. He, ik doe gewoon de improvisatie <lacht> improv Ik moet gewoon ja zeggen. Oh, maar daar zegt ze wel, heel netjes gedacht, toch? Ja. Want haar groet is hier. Oké, okay. ja, jongens, we gaan weer verder. Mm. Uh, wat de komende maand natuurlijk ook op de planning staat is, is Pride at the Beach. En uh, ja, Mike, jij hebt daar een leuk nieuwtje bij. Dat is net voor mij nieuwe informatie, maar ik heb wel een programma voor mijn neus staan. Je kan op zandvoortse ambassadeur Jelmer, ja, de enige echt, we hebben hier ook in de studio, volgen tijdens Pride at the Beach. Zondag 31 juli, maandag 1 augustus en dinsdag 2 augustus. Ja, ja, ik kan leuk. het hele programma wel oplezen. Maar ik kan het ook gewoon zien. Heb jij, al, maar heb jij nog highlights van dit programma? Echt dingen waar je naartoe moet nou, gaan? Het, be het belangrijkste is natuurlijk mijzelf Ja, tuurlijk. <laughs> maar dat is op logisch. Nee, tuurlijk niet. Helemaal niet. Zo ben ik ook helemaal niet. Zo kent iedereen me ook dat ik helemaal nee, niet ik zo ben. Nou ja, goed. Gecorrigeerd. Uh, nee, Pride at the Beach is natuurlijk hartstikke uh, gezellig. Uh, na twee jaar een beetje onthouding en ook een beetje beperking van hoe dat is gevierd... kunnen we weer uh, volop los met een uitgebreid, waar hard aan is gewerkt, uh, goed in elkaar gezet... programma door de organisatie van Pride natuurlijk. En daar horen ook een aantal ambassadeurs bij. En in maart ben ik daar uh, ook voor gevraagd. Heb ik nog wel eventjes over nagedacht, maar nu, uh, uh, uh, nu ben ik het gewoon. Dus uh, de vertegenwoordiger, uh, uitdrager, promotor. En omdat ik natuurlijk ook dingetjes met de media doe... Dacht ik het op deze manier makkelijk te com combi kunnen combineren. Want één, ik ben er toch al. En twee, ik heb een camera. Dus en, en waar kunnen we jou dan volgen? Want dat ja. is nog niet benoemd. Uh... Ja, ik zei net: Zandvoortse Courant. Ja, de Zandvoortse de de Courant en de Standford Insight. Kijk, Zo, twee. Kijk. Ja, samenwerking tussen die twee uh, media-grootheden... Uh, in Zandvoort <laughs> ja. gaat wel wat makkelijker. En het is groter dan de BBC, hoor. Maar goed. Uh, My Gender, My Pride is natuurlijk het thema. Ga dat zien. Het wordt echt uh, hartstikke leuk. Goed in elkaar gezet. We hebben op uh, zondag een hele bijzondere opening. Met een regenboog kerkdienst in de protestantse kerk. Ja. Er staat al de hele maand een Pink po Poetry Trail uh, uh, te wachten. Die uh, ook uh, zondag van start gaat. En er staat ook iets heel moois op de middenboulevard. Namelijk van Floor de Goede. Een prachtige tekenaar, cartoonist die verhalen echt tot leven brengt van uh, voor jonge LGBTI'ers. Ja, uh, dat vind ik ook echt heel leuk. Weet je, er, er is voor iedereen wat. Er, er, er staan dingen op programma voor jongeren, er staan dingen op programma voor ouderen, uh, wat serieuzere uh, zaken. Hè? Dus, ja. dus een, een, een lezing over misbruik, volgens mij, uh, iets in die ja. richting. Klopt. Uh, maar klopt, ook gewoon een, een borrel, weet je? Dus, uh, ja, er staan alle kanten op. Dus, dus ik bekijk ook vooral echt het programma. Want het is. Te veel, ja. denk ik, om zo via de radio te onthouden. Ja, en... PrideAtTheBeach.com en niet te vergeten, natuurlijk, op maandag tussen 12 en 5 is er Rainbow Radio Zandvoort. Yes. Normaal aan te waren van 12 tot 2 ook de eerste maandag van de maand, maar komen de 1 augustus live vanuit vanaf locatie in het centrum van Zandvoort. Tussen alle pre-party festiviteiten die dan al gaande zijn en om drie uur start de parade met een, een groot feest in het centrum als afsluiting. En uh, die sfeer voel je ook opbouwen uh, in de ether van serieuze interviews, uh, diepgaande gesprekken naar wat luchterige entertainment. Uh, samen met een infomarkt, ook Color for Kids en een b pubquiz met een afsluitende Pride on the Beach bij Cosmico uh, belooft het een, uh, een geslaagd weekend te worden. En ik heb er heel veel zin in en ik hoop uh, jij als luisteraar ook. Uh, uh, en ja, en we gaan het zien Het wordt een kleurrijk weekend En uh, ik, ik hoop dat Zandvoort uh, weer echt lekker uh, Van zich kan laten zien Zoals dat het eigenlijk altijd doet lekker Ja, dat werd tijd dat tijd. Lekker uitbundig uitbun en uh, gezellig Hartstikke goed En dan hadden we eigenlijk nog veel meer dingen Want ook een item over een vrouw die op een dolfijn sprong Maar daar is al zoveel aandacht ja, Dat was ook aan. gewoon landelijk nieuws natuurlijk hè? Ja, er is ja. zoveel aandacht geweest bij de telegraaf En zo, en wij zijn geen telegraaf We kunnen er maar even één woord over zeggen gewoon één, okay. één woord. Over die dolfijn? Ja, ja. één woord. Je hebt nu al meer woorden gezegd. Klaar. Oké. Okay. <laughs> ja, wat, wat, ja, ja, ja, Dom. Dom. Ja, Dom. ja natuurlijk. <laughs> dat is het. Dom. Ik sluit me hierbij aan. <laughs> ja. ik, ik, ik vond alle commotie dolfijn. Ja. <laughs> Jezus. El Salvador. 11 de la noche in Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar. Manu, ciao. Me gustaas toe. 5 de la mañana. Not all of all of everything. Remedio chico. Hallo, dit is gewoon te horen. Dit is gewoon okay. allemaal te horen. Me gustaas toe. Manu, ciao. Dat was echt een rare auto. Dat ja, nee, was goed. Dat hoort bij het nummer. De, en we hebben toch een complete Jelmer in MM's vanavond, jongens. Hallo, Mickey. Een hele goede avond. Daar is Hallo. hij dan, hoor. Daar is hij. Hallo. <laughs> wat, wat leuk om je even te spreken. Ja, ja jullie ook. Hoe ja. is het? Prima, het gaat hier uh, super. Want je en bent op vakantie, ja? Vertel eens, wat, wat, uh, hoe ben je, de, wat voor vakantie heb je gedaan? Wij, uh, wij zijn met de auto naar uh, Stuttgart gereden en daarna door naar München. Oh ja. Dat komt, moet, uh, moet ik eigenlijk zeggen, want. Uh, het ging nogal lekker hard <laughs> ja, ja, ja. Uh, over die onbegrensde autobanen. Dat, dat, dat is heerlijk. Ja. Uh, en we zitten nu in Praag uh, lekker uh, te genieten van, uh, van de oude stad. En de, ja. Is het uh, een beetje uh, lekker weer? Ja, ja heerlijk weer. Morgen, wordt, morgen is eigenlijk echt de e eerste dag dat het weer een beetje gaat regenen. Maar voor de rest heb ik echt alleen maar mooie dagen gehad. Ja. Oh ja. ja, dus interessant. Maar uh, sta je ook al uh, lekker vaak in de club daar? Want uh, je zei, ik had het er natuurlijk met je over voordat je op vakantie ging. Ja, over de uitzending. Je zegt, uh, ja, dan sta ik waarschijnlijk in de club als de uitzending bezig is. Uh, al plannen voor vanavond of gewoon lekker chill in het hotelletje een beetje zitten? Nou, we waren gisteren voor, ja, voor het eerst. Gisteren was het uh, woensdag, dus niet veel is open. Uh, Donderdag natuurlijk, ja, sorry. Um, <laughs> niet, veel, niet veel is dan open uh, natuurlijk. Uh, of, of echt gezellig, leuk, uh, druk. Dus uh, ja, gisteren was dus voor het eerst uh, even goed, goed, uh, goed gegaan. En, uh, ja, dat was best wel leuk. En vandaag uh, gaan we dus ook weer even naar de stad. Uh... Leuk hoor, dan vraag ik me toch af hoe is die scene dan vergeleken met Nederland? Doe eens even een, een quick Mickey's review van het uitgaansleven in Praag vergeleken met Nederland. Uh... <laughs> ja. veel, veel beter denk ik. Is het wel wat goedkoper? Ja. Dan bij ons. ja, maar dat is niet zo moeilijk. Nee, nee Nederland is ondertussen gewoon een soort, soort Zwitserland aan het worden. Ja, maar... wel, ja. Ja, ja nee, en verder, we hebben hier ook best veel Nederlands, hoor, die we hier tegen het nou ja, best woorden. wel toeristisch, dus. Je kan echt, volgens mij, je kan echt letterlijk naar het midden van Afrika gaan en je komt nog zo'n geel kenteken tegen. We zitten toch gewoon overal. Ja. Ja. Dus een soort mierkolonie, ja. infectie ja. Op, op de aarde. Maar ik, ik moet wel zeggen, je hebt, je hebt dan wel geluk gehad als je het zo hoort, want hier in Nederland heeft het behoorlijk uh, geregeld nog wel een paar keer. Uh, dus okay. jouw denken in Tsjechië, in Praag, is het toch wat koeler uh, wat en, en wat minder mooi. Dus we uh, hebben nou, dat betreft nee, een goede plek uitgekozen. Het, uh, <laughs> ja. Ja, en, ja, daar ben ik wel blij mee. En straks nee, we uh, we Vandaag ook weer 27 graden. Lekker. Oh, lekker, lekker. En uh, straks weer de, dezelfde route terug? Of, uh? Uh, nee. nee, wij gaan nu uh, volledig onbegrensd. Gewoon de snelwegen pakken en dan uh, een beetje als we door uh, eigenlijk de steden moeten kruisen, dan gaan we er expres overheen. Want ja, het is een, het is een rit van 18, Dus op een ja. gegeven moment kom je gewoon ergens in een uh, spits terecht. Ja. Dat wil je niet. Nee, dus precies. Uh, we hebben gewoon zo lekker onze, onze routes uitgestippeld. Uh, Misschien dat we nog wat meer uh, binnendoor gaan, uh, gaan doen. Nog wat even uh, landschap kijken, weet je wel. Uh, een paar foto's maken ja. en dit ja, uh, ja. doorpompen. Ja, want dat is zeker mooi, hè, daar om je heen. Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Nou, ik dus wacht we op hebben... foto's, jongen. Waar zijn ze nou? <laughs> de foto's te komen, denk okay. ik nog wel. Uh, maar eventjes een vraag is. van zo'n uh, reisnoep zoals ik. Maar je zegt, rijden komt in de spits weg. Waarom ga je dan niet gewoon s'nachts rijden? Als het acht uur rijden is, gewoon uh, om, uh, tien uur uh, s'avonds weg en dan gewoon lekker uh, de volgende ochtend uh, aankomen in Nederland. Ja, dat zou best kunnen. Um, alleen hebben wij een check-out van een hotel en die is ja, voor 12 ah, uur. Ah, okay. dat is dus perfect. dan, dat zou betekenen dat je dan je auto nog ergens moet laten staan. natuurlijk. Oh, ja, uh, Mm -hmm. Ja, weet je wel, met al je spullen erin. Ja. Dat uh, doe je niet. Nou, ik zou zeggen, hoeveel dagjes hebben jullie nog? Uh, nog twee volle dagen. Oh ja. Dus. Ja. Nee, ja. Nee, nog één volle dag en dan een dag uh, rijden. Hartstikke goed. Nou, in ieder geval, hele goede reis terug, ja. vast En niet nog even, ja, even, nog even, even van de avond ja. vanavond. Want, want <laughs> jullie wel. zitten lekker op een terrasje, volgens mij. Hè? Ja, ja. ja, wij okay. zitten nu lekker. Uh, Lekker te eten. Ja, geniet ervan, man. Eet smakelijk yes. nog en uh, leuk je even te spreken. Joe. Okay, Oké, op de Zandvoortse Radio. Doe. Doei. Doei. Doe. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op. Dit is het ritme van Zandvoort. You're just like my baby song going round and round my head. Like my baby song going round and round my head. Five days on the freeway riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing street child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now?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 all blues, you got me believing, one day you gotta come through. My song round and round my Like my favorite song and round, round my head Hey frequencies Helem Where are you now? Ja, We zijn nog steeds hier op de Zandvoort Radio 106.9 FM of www.zfmsandvoort.nl. En dan zie je mij met 10 seconden vertraging hier nu ook zwaaien. En uh, dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Uh, daar gaan we verder niet echt veel discussie over voeren. Want dat doen we al de komende 5 minuutjes. Namelijk in het discussiepuntje. Oh, dat kwam er mooi uit. Ja, toch? En we zeiden het aan het begin van het programma al: jullie stonden symbool van het blokkeerprotestisme. Uh, als dat überhaupt een woord is, protestisme, maar uh, boerderprotest. Demonstreren. Ja. Oh ja. Okay. <laughs> van de blokkeerdemonstraties. Ja. Boerenprotesten, bedreigingen naar aannemers... die hun rotzooi weer kwamen opruimen. Bedreigingen richting politici, maar ook andersom. Caroline van der Plas, BBB-burgerbeweging... zegt al haar werkbezoeken af omdat zij ook niet meer veilig is. Het was een ronduit polariserende en onrustige maand op de wegen waar uh, de boeren toch een grote rol spelen. Of ja, de boeren gaat het wel over de boeren zelf. Mike, heb jij er nog last van gehad? Uh, ik heb er gelukkig geen last van gehad. Het was natuurlijk weer een beetje een oude zooitje. Ik kreeg er een beetje 2020 flashbacks van met uh, de corona-lockdown. Dat was ook uh, een, een ontzettende zooi. Ja, nee, ik heb er geen last van gehad. Ik uh, moet zeggen, ik heb het niet helemaal gevolgd. Um, maar wat ik ervan... Uh, ik weet ook eerlijk gezegd... Ja, ik weet al waarvoor ze protesteren, maar... Ja, qua de inhoud van de demonstraties en de precieze dingen weet ik niet precies. Wat ik wel een beetje questionable vind aan het hele verhaal is eigenlijk de manier van het protesteren. Want we hebben natuurlijk eigenlijk allemaal de nieuwsitems gelezen van bermen die in de fik worden gestoken. Uh, hooibaden die worden gedumpt, uh, snelwegen die worden afgesloten. Uh, en ja, dan vind ik ook, dat maakt niet uit waar je voor staat, ik vind dat toch een beetje twijfelachtig. Ja, en blokkeren van de openbare ruimte. Nou ja, ja. dat soort dingen, ja. Nou ja, precies. En, en eigenlijk is dat heel jammer. Hè? Want, want wat mij opvalt, wij spreken nu over de boeren... en ja. de acties dan ook nog eens in, van een, een kleine groep van die boeren... Ja. terwijl het merendeel zich goed gedraagt... Tuurlijk. op allerlei manieren probeert op, op normale, binnenwettige manieren protest te voeren... Hè? Um, maar eigenlijk gaat het helemaal niet meer over... Uh, het daadwerkelijke stikstofbeleid... waar uh, de boeren zich zorgen over maken. Wat ook heel veel mensen niet weten. De uh, bouw kan volgend jaar stil komen te liggen... met ja. de huidige wetgeving. Omdat er helemaal niet uh, uh, vast is gesteld... dat er gecompenseerd mag worden en, voor. En, hè, en ik denk dan dat is gewoon wat er te lang gewoon niks is gedaan. Nou, maar het gaat niet om, om, om te, te lang dit of dat. Persoonlijk uh, sta ik er heel anders in. Ik denk dat de wetgeving... Veel te streng is. Ik vind ook de kritiek die uh, Pieter Omtzigt uh, uh, daarop geeft, hè, momenteel in de Tweede Kamer: over dat bepaalde processen niet uh, uh, zijn doorlopen, zoals dat hoort. Hè. Dus dat er eigenlijk uh, buitenwetten wordt gehandeld op dit moment. Daar ja, zit participatie in. Nee, zo. nee, niet eens participatie. echt gewoon procesmatig uh, los van participatie, zijn er best wel grove fouten gemaakt. Uh, de interpretatie die wij hebben, hè, uh, van, van, het gaat ook om een specifiek soort stikstof, waar we het nu over hebben, want zit er zit ook heel veel voor. Ammoniak, van. ja. Ja, precies. Uh, maar ook de interpretatie die is gemaakt naar aanleiding van de uh, Urgenda-zaak... Uh, is veel strenger uh, dan in andere landen. En Duitsland is volgens veel minder heftig dan hier in Nederland. Dus um, nee, ik, ik heb zeker sympathie voor mensen die zich tegen die wet verzetten. Ja, ik zou, en ik zou iedereen af. willen oproepen... Hè, van, van de provincies moeten dit uiteindelijk gaan implementeren... Aankomende, uh, aankomend ja, jaar de, de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is wel typisch aan dit kabinet. Ze ja. gaan zelfs het probleem niet zelf oplossen... want nee. Johan Remkes vliegen ze in. Ze schakelen allerlei bureaus in om het uit... te. en ja. ze laten het provincies uitvoeren. Ja, dus, maar aankomend, aankomend jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Laat daar ook echt je stem horen. Zeker op dit thema, want ja. die gaan het verschil kunnen maken. Maar kijk, dat is met alles zo. En dat en is niet zo. Oké, okay, Nou, dan gaat hij dan weer een hele discussie... die eigenlijk weer van het punt afgaat. Ja, af 2.0. En, en daar begint het probleem al... We hebben nu een discussiepuntje in de agenda staan over de boerenprotesten. Ik heb in de afgelopen maanden niets gelezen over stikstofwetgeving en ammoniakprobleem. Ik moet zeggen, ik ben er ook niet van behulpd. Dus over de ja, problemen. Je hebt, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt gelijk. Ja. Want daar werd ook niet over geschreven. Maar luister, over, dat is de reden. Want ik ben niet zo heel erg betrokken wat dat betreft daarin. Ik lees het nieuws, maar ik lees wat er staat. Ik ben niet een persoon die dan over dit soort dingen. die niet mij persoonlijk veel. Uh, interesseren in de zin dat ik er wat mee te maken heb. Ik ga dat niet uitzoeken. Ik lees een maand lang alleen maar gezeik over boerenprotesten. Dat kan. Maar waar ze voor protesteren, behalve dan dat over de seks ik heb geen idee. En dat is het probleem hier ook. Want boeren protesteren voor iets waar ze dus kennelijk tegen zijn. Ik ben het niet eens met de manier van protesteren. Want ik vind protesteren prima. En als er iets is met de, wat waar ze tegen zijn, helemaal prima. Dat, wat ik zeg, ik weet er niks over, want het staat nergens. Dan protesteren ze op manieren dat ik denk waarom. Maar dat is dus juist het probleem. want ze protesteren het is alleen maar gezeik, Ja, dit wordt in de fik gezet, die, dat wordt geblokkeerd, dit. ze moeten centra allemaal dicht. Maar ik weet nog steeds niet waar het nou over gaat. En daar begint het probleem. Maar en, en dat is dus zo jammer. Want uh, een, een heel groot deel van de, de, de boeren die dat niet doen. En dat, he, die yeah. boeren die dat wel doen, is echt een klein groep. Tuurlijk. Die zijn wel inhoudelijk bezig. Die proberen zeker de, de grootste ja. belangengroep te hebben. Maar die krijgen geen aandacht. Maar die, steek, die krijgen die geen ook geen snelweg. Maar dat is het ding. Maar dat is, die krijgen ook geen aandacht. Omdat. Kijk, uh, het is voor inwoners veel die interessanter. Nee, maar het is, ook, het is ook veel interessanter voor kliks. Hè. Dat is ook een beetje hoe het werkt. Zeker met commerciële uh, omroepen. Voor uh, ja. iemand die dat gewoon leest... en dat misschien niet helemaal inhoudelijk volgt. Om te lezen van, oh, er wordt asbest op een ja. snelweg genomen. Wat natuurlijk vreselijk is, hè. Echt walgelijk. Um, dan dat het is uh, uh, ja, van, maar, dit, is, dit is de stikstofproblematiek... en dit is waarom ja. boeren we ermee mee op En dan een essay precies, van, van 30 40 Eigenlijk precies wat jij zegt is... Kijk, mensen kunnen op dit moment niet meer hun werk doen vanwege de protesten. Politici uh, gaan nergens meer heen. Alleen van bepaalde extreme, uh, extreme uh, vlakken van het politieke spectrum ja, maar... Kun, zijn nog welkom bij demonstraties. Maar dat, dat is ik altijd zo geweest, gewoon, hè? Sluit ze uit. Uh, neem maatregelen specifiek die mensen. Want die verdienen gewoon geen eerlijk proces. Nee, maar nee om... dat, is, dat, is, dat is ook niet ethisch. Dat is ook niet ethisch. Je moet ze wel berechten voor wat ze uh, doen wat illegaal is. Ja, Absoluut mee eens. De politie maar zegt maar, maar dat ze niet, te... de politie zegt dat ze niet zijn te vinden. Dus ja. Ja, maar ja, dat precies. is toch ook geen excuus, mensen? Nee. Ja, ze zijn niet te vinden. Ze rijden met tractoren over de snelweg. Er staan overal flitsen Maar als je 10 kilometer per uur hard rijdt, word je geflitst. Ja. Niet te vinden. En er zijn boeren en ineens zijn ze wel niet meer te nee, vinden. Ze, ze moeten sowieso ja. zo te vinden zijn. En, Tuurlijk. en, en ik, ik vind dat het, het echt benadelen van een groep die illegale dingen doet... waarvoor ze berecht moeten worden, absoluut, hè? Dat, vind ik, dat is niet oké. Okay. Dat is ook niet ethisch, maar ze moeten wel aangepakt worden. En ik geloof er ook niks van dat ze nee, maar, te vinden zijn. Ik wil best sympathie hebben voor de boeren... maar de manier waarop het nieuws wordt gebracht... en omdat extremisten natuurlijk voor de goede mensen verpesten... wat meestal gebeurt in het land en in alle landen ook... weet ik van niet waar het over gaat. Wordt er geen verandering door de wet gevoerd... De meeste mensen zijn de sympathie kwijt. Wat ik door die extremisten, nou ja, wat die doen en wat het wordt benieuwd, redelijk terecht vind. Ja. Terwijl ja, het, ik, ik, het echte ja. probleem wordt niet aangepakt. Maar dat is het ding, het is dus niet terecht. Want nou, de, ja. enige, de enige mensen waarvoor je de sympathie kwijt zou moeten raken, zijn die boeren die de ja, asbest Maar het mensen mee hebben van nature iets en dat is ook letterlijk het, het, hetzelfde mechanisme als waar discriminatie vandaan komt. Op het moment dat een bepaald persoon uit een bepaalde beroepsgroep met een bepaalde achtergrond, whatever, iets doet. Jij maakt dat ja. vaak mee. Jij ziet dat te vaak en het heeft een bepaalde ja. impact dan ga je gelijk de, de hele groep daarmee associëren. Nee, en dat, dat is letterlijk de kern van ja. discriminatie. Maar dat, dit, is dan niet, dit is dan niet discriminatie. Dit gaat dan over boeren. Maar het principe, de manier ja. de, uh, waardoor ja. je daar, dat zo gaat benaderen... is hetzelfde. Ja. En okay. dat is heel kwalijk. Ja, nog één ding. En dat is ook de reden dat ik net zei. Misschien heb ik dat een beetje verkeerd verwoord. Ik zeg, je raakt de sympathie inderdaad kwijt voor de boeren. En dat komt. En het is echt niet omdat ik tegen de boeren ben. Het is omdat die extremisten het verpesten. En dat is wat op een moment ja. in het nieuws staat. En, de, en dan doe je toch automatisch als persoon... die er niet direct mee betrokken is, denken... Dat is niet goed. Ja, het, het laatste wat ik er niet. eigenlijk nog aan toe wil voegen... is dat ja, wie, wie in Nederland heeft recht op een baan? Iedereen. Nee, niemand. Iedereen heeft recht op een baan. Ja, maar ik kan toch niet zeggen... ik heb nu recht om uh, later uh, de kunstenaar te worden... van het museum. Nee, maar dat is ook niet waar. Nee, maar dat vind ik een oneerlijke... Uh, manier nee, om de discussie te benaderen. Want het heeft niks te maken met wel of geen recht op een baan. Even, ze ze protesteren. protesteren met bordjes van... ik heb recht om ja, boer te en zijn waarom? om het over te nemen. En, en weet je waarom? Omdat Niemand ook, heeft het recht ja, maar, om, maar, op een baan. Dat is heel simpel. Dat is ook omdat niet alle boeren... Uh, uh, uh, 60 documenten diep in de stikstofproblematiek zitten. En het is vaak heel effectiever... zeker voor de gemiddelde mensen... Maar die dus ook e niet 60 documenten diep in zo'n uh, document zitten... om gewoon een simpele leus, leus neer te, uh, te zetten op een bord. Het, je moet niet een, een, een protest of, of een beweging beoordelen op een, een tekst op een bord. Want dan kan je dat met nou alles ja, doen. Dus zeg maar. Zij de zichzelf daar toch mee? Nou ja, nee, dat, dat kan je wel echt... zeggen over, over, over extreem linkse activisten. Ja, maar we hebben het of, weer. Dus uh, we hebben het, het gaat ja, nu weer over, over een Nog één ding. Het gaat nu weer over ja, een extreme boer. Die op een bord, dat ik heb recht op een baan. Het wordt weer compleet uit de context gehaald. Ja, nou ja, het is niet de in, in goede situatie. In talkshows worden boeren ook uitgenodigd. Die hebben precies hetzelfde. Ja, maar maal. het ding is gewoon. Er is het, zelfs het een hele partij voor. Tuurlijk is er een hele partij voor. Maar het, het, we hebben... Ja, en die het, partij blijft gaan avondeten. Het gaat, het ja, het gaat weer niet over de problematiek. Het gaat weer over de protestanten. We moeten kijken naar okay, over de Bol pro protestanten over de problematiek. De Demonstranten. Okay. Over de Over de problematiek dan. Ja, maar dat zeg ik niet. Nee, nee, maar over de problematiek. Let op. Er is dus een partij, de boerburgerbeweging, die op een wat dubieuze wijze omgaat met, met, met dit dossier. Ze zijn kritisch, natuurlijk op sommige punten ook wel terecht... maar ze schuren continu aan tegen het in twijfel trekken... van gewoon onderzocht uh, cijfers en wetenschappelijk onderzochte uh, dingen... wat betreft stikstof... Die kaart die is gepresenteerd in maart is een beetje onhandig. Hè? Want het lijkt inderdaad van oh iedereen moet weg, iedereen moet reduceren. Dat is gewoon niet goed. Dat hebben ze zelf ook al toegegeven dat het niet goed is. Maar ik zie gewoon eenzelfde uh, ontwikkeling, eenzelfde trend die we ook hebben gezien bij een, uh, bij een andere partij. Ik wil ze niet in vergelijking trekken in die zin van hetzelfde gedachtegoed. Maar het is, kijk, over vier maanden is weer een ander item hot topic. Ik zie, ik zie de BBW niks anders winnen dan alleen op stikstof. Dus... Ja, maar kijk, het, is natuurlijk, het is natuurlijk een allerbelangrijkste issue. Het is de hele reden waarom de boeren oorspronkelijk hebben gezegd: oké. Okay, ja. uh, uh, of een deel de van de boeren, maar, maar de hele politiek in. Er is, er in is, om... is geen one-issue-partij die ooit in de regering heeft gezeten. Nee, nee, nee. Maar, maar kijk, het, het gaat even ook niet om, om uh, wat hun rol is, wat hun rol gaat worden. Ik denk alleen wel dat wat jij zegt niet helemaal eerlijk is, want wij zeggen niet van nee het wetenschappelijk onderzoek naar het stikstoflof. Zij zeggen alleen dat zij de wetgeving die nu gemaakt wordt... te streng vinden. Er is gewoon een grote groep mensen van mening. En of je het daarmee eens bent of oneens... Ze hebben wel bepaalde retoriek die niet nodig is. Wat voor retoriek dan? Want dat vind ik ook weer zo omineus, zeg maar. Hetzelfde retoriek als elke populistische partij in Nederland. In een democratie is elke partij populistisch. Want je moet gekozen ja, worden hey, door okay, het volk dan, dan en communiceren met je achterban. En dan hoe je dat doet... Ander, dan kies ik een ander woord. Gewoon dingen zeggen die gewoon zo uitkomen en een... In een Ideaal beeldschets een droomplaatje, wat uiteindelijk kiezersbedrog of oorzaak. Want maar je vroeg kan, vroeg vroeg kan toch je kan toch ergens naar landbouw, willen streven. Landbouw, landbouw heeft geen toekomst. Tuurlijk heeft landbouw een toekomst. Nee, maar voor het grootste gedeelte wat nu nog bestaat, dat moet gewoon anders. Maar we ja, hebben ja, een van even. de meest voortvarende universiteiten... op dat gebied. De universiteit Wageningen is, is, is ontzettend loopt. Het is, een, het, is een, het is een keuze om 80% ja, kijk, van je landbouw te exporteren. Maar, ja, maar het, het gaat niet. niet. Het gaat niet om om uh, uh, hoeveel export er is in verhouding tot, tot wat wij gebruiken. Dat is de discussie niet. De discussie in de kern is... Is, het, is de wetgeving die wij nu maken voor het specifieke... 25 miljoen kippen per jaar gaan dood. Dat is een keuze. Ja, maar het punt is, als wij die niet hier maken... Dan gaat dat als dat niet ja, hier we gebeurt... we moeten nu een keuze maken. Luister, als dat niet en... hier gebeurt onder bepaalde, ja. uh, met bepaalde eisen... die wij ja. bijvoorbeeld aanstellen... Dan, gebeurt het, Oekraïne, nu, dan gebeurt het in Oekraïne. Dan gebeurt het in Oekraïne. We de moeten grootste... nu een keuze maken, toch? Nou, en, en de hoef, BBW, we moeten helemaal niet een keuze BBW maken. Die schetst een situatie waarin. Een rechter de man helemaal heeft door een interpretatie niks. ervoor gezorgd nee. dat, dat, en, en, dat, ja. dat, dat er nu ineens van alles nog wat aan de, aan de hand is. Maar we omdat, hoeven niet nu de, een keuze te maken. En de bouw, er is een brief gestuurd door Hugo de Jonge een paar maanden terug. Die gaat volgend jaar misschien volledig stilgelegd ja, worden. Door dezezelfde interpretatie. Nee, dat komt niet omdat er niks gebeurt. Dat komt omdat bepaalde mensen van mening zijn. Dat er een bepaalde mate van bescherming van moet zijn. Jawel, dat zijn een mening. een bepaalde mate van bescherming moet zijn. voor biodiversiteit. Ja, maar dat die mensen maar hebben er toch verstand dus, van? Nee, want het is dus gebaseerd. Nee, ze hebben er verstand van, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar, nou, ook maar als die weten nee, dus. Nee, maar ook is. als je verstand hebt van iets. kan je nog steeds zeggen. Hey, ja, het maar komt ik mensen gewoon niet goed Nee, uit. nee, dat klopt niet. Je kan ook binnen. Maar er moet dus wel of niet iets gebeuren. Nee, maar je kan maar binnen je deskundigheid. Even om het kort te maken, moet er dus wel of niet iets gebeuren? <laughs> nee, wat ik daarvan vind. Of dus er wel moet, moet er wel gebeuren? überhaupt iets gebeuren of moet er gewoon niks gebeuren? Ik vind dat de wetgeving heel anders moet worden ingesteld. Nee, maar moet er iets gebeuren? Waarin iets? Dat moet hele... er iets gebeuren om stikstof te reduceren? Moet stikstof gereduceerd worden? Dat ligt eraan. Dat dan, de, dat li ik, ik, ik denk dat dat een genuanceerd verhaal is. Ik denk op sommige plekken okay, maar ja. De, de ik denk op sommige plekken, wat, wat mijn punt was, is dat de BBW het verhaal schetst dat, dat, dat niemand iets hoeft te doen. Dat, nou, dat, dat kan dus ook kloppen, want er is een groep deskundigen die zeggen... En ja, maar die biodiversiteit. Nee, luister, er is een groep uh, deskundigen die zeggen... Ja. die biodiversiteit hoeft niet beschermd te worden... want die planten maar zijn niet is, van een bepaald belang. er is ook belang. een groep deskundigen die gelooft dat dino's nooit hebben verstaan. Dus, nee, maar daar ja. gaat het niet, maar dat, dat is ook zo flauw... want dat is, een compleet, dat is compleet anders en compleet anders onderbouwd. Maar um, ik, ik vind het te plat om te zeggen... oké, okay, één groep deskundigen zegt iets, dus daar moeten we maar van uitgaan. En omgekeerd ook, hè? Omgekeerd ook. Maar ik, ik vind het een beetje jammer dat die discussie nooit eerlijk wordt gevoerd. Er wordt altijd een beeld geschetst dat alle wetenschappers tot dezelfde conclusies komen. Want ja, hè, nee. onderzoeken worden tot, uh, op dezelfde manier gedaan. Of we moeten in ieder geval op een bepaalde empirische wijze in elkaar worden gezet. Tuurlijk, klopt. Moet ook op een bepaalde objectieve wijze uh, uh, worden gehouden. Bright. Maar wat je vervolgens doet met de resultaten van zo'n onderzoek... en dat, kan, uh, kan je, dat is gewoon als wetenschapper jouw deskundige mening kan compleet wisselend zijn. En ja. dat is met elk onderwerp zo. Kijk, met elk uh, onderwerp. We gaan het zien. Kijk, ik denk, uh, waar dit allemaal weer op neerkomt... want het gaat weer compleet out of context. Ik kan het amper meer volgen. Ik ga heel eerlijk daarover zijn. Moet wel wat gebeuren, moet niet wat gebeuren. We kunnen er nog een half uur over door blijven praten. Ja, we, we zijn lang bezig volgens mij. Uh, we zijn ongeveer, uh, nou met deze rubriek... Ik, uh, <laughs> uh, nou ja, tien minuten uitgelopen. Hartstikke leuk allemaal, maar het komt op neer. protesten of het wel of niet terecht is. Of de sympathie wel of niet terecht is. Uh, het moet allemaal uitblijken in de komende maanden. Wat gaat er gebeuren? En, ja, we, ja, gaan het zien. we gaan het allemaal meemaken. En ik denk dat we er dan binnenkort een keertje op het uh, terug moeten komen. Het is wel grappig uh, om oud-FVD-leden nu bij BBB te zien. Nou, ik maar moet zeggen, kijk... ik, ik ben ook bij de VVD. Oké, okay, okay, daar gaan, we gaan we weer. Kijk, om, Onstabiele factor. <laughs> het is, we hebben het hier weer over partijen en over extremisme. Over, over een jaartje spreken we weer. <laughs> het <laughs> weer. maakt niet uit waar je over discussieert. Maar dit is precies waar ja, we moeten zijn... elkaar beoordelen op, op wat wij, wat, wat mensen zeggen, wat hun inhoud is. Ik heb alleen een verwachting. Ja, maar verwachting. dat moeten we dus juist niet doen. We ik moeten heb, eens luisteren ja, elkaar. Een Oké, okay, we gaan weer, we gaan weer <laughs> beginnen. We lopen al uit. Ik ga even jouw zorgie overnemen. Um, de, er moet lachen, naar ja. iedereen worden geluisterd. Er zijn altijd extreme partijen die voor andere fysieke uh, partijen, groepen... Uh, we moeten het moet gaan uitblijken. Maar dat we in ieder geval meer naar elkaar moeten luisteren is ja, iets wat zeker is. Ja, eens. Muziek. <laughs> de mm hit van de maand. <laughs> ja de M&M hit van de maand en de, die doen we de M&M hit van de maand oh, ik wist eigenlijk niet dat de rechtermuisknop ook een linkermuisknop kon zijn maar dat goed bij deze uh, <laughs> ja uh, hartstikke goed de M&M hit van de maand ja afgelopen maand uh, waren Mike en ik bij een concert van uh, The Killers in uh, de Sicko Dome. en dat was natuurlijk hartstikke gaaf hartstikke Zeker. vet. En uh, ja, daarom hebben we een nummer. Want Mike, wat voor muziek maken zij? Nou, de Killers is eigenlijk in het begin 2000, uh, zeg maar 2004, hebben ze hun eerste album uitgebracht met een beetje alternatieve rockmuziek. En eigenlijk over de jaren hebben ze verschillende stijlen uh, geprobeerd. Uh, ze hebben uh, het laatste album van hun The Pressure Machine. Dat is een wat rustiger, meer uh, country-achtig album. Maar ja, uh, ze zijn ook toch weer redelijk vaak teruggegaan naar die originele uh, rock roots. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is eigenlijk jouw hit. Dus jij moet het aankondigen. Ja, en die is een perfecte combinatie door... Uh, van alles dat zij eigenlijk kunnen. A Dusland Tale Van uh, een van hun uh, eerste albums. Hoe heet het dat ook weer? Het album was D&H. Voor mij komt dat uit 2008. Ja, klopt. Age The Killers, A Dusland Tale. M&M-hit van de maand. A Dusland Fairytale Beginning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 The Killers, A Fairy Tale. Ja. De rust en ja, de emotie in het liedje. Nou, Wat zo mooi hè, tijdens dat concert. Ik vind het een heel mooi nummer. Ik vind het een van de beste nummers, moet ik eerlijk zeggen. Wat vond je de beste performance op uh, live? Ah, op het concert kijk, dit nummer vond ik heel goed live. Maar ook Mr. Brightside, natuurlijk de closer. Dat is hun grootste hit. Dat is natuurlijk wel echt uh, de, dat de showstopper. Het is de ja. showstopper, ja. Ja, en ja, gelukkig hebben we airco in de studio, zodat de temperatuur toch nog ja, een beetje... Ja, gaat weer heel licht. erg Fijn, Gewoon accuïer. als nog dikke vrienden, en we gaan zo meteen een lekker uh, drankje doen. Laten we, andere, laten we het zo zeggen, ik heb het nummer amper gehoord. <laughs> dat wel. Nou, goed. Ja. Uh, Lucy, wat vind jij ervan? Nou, ik vind het... Ik zit hier lekker koel, uh, cool, en uh, ik hoor dat jullie de airco aan hebben. Ja, wij hadden net een wat verhitte discussie, dus vandaar de airco. Vandaar, vandaar, vandaar. Ja, ja, ja, dan heb je dat, hè? Ja, ja en uh, wat, wat staat er eigenlijk te wachten voor mensen die uh, welke sterrenbeeld hebben komende maand? Mensen, nee, vissen. De vissen. Maand ook van uh, nou, ook van de verkoeling vissen ja, ja een beetje verkoeling en uh, nou, misschien is augustus niet de beste maand uh, voor de vissen om op vakantie te gaan want jij komt het meest tot je recht als je lekker op je werk blijft daar kun je schitteren je punt maken en de aandacht trekken met je uitstekende ideeën en daar heb je echt het gevoel dat je iets kunt toevoegen zitten de vissen in de studio of niet in Volgens uh, mij zitten er geen vis in ik de studio. Niet. Uh, nee. nee, we hebben ook geen ja. uh, kom staan. dus. Oh, nou, dus je kan gewoon onbezorgd verder gaan. Ja. In ieder geval, de zon zorgt voor zelfvertrouwen en inspiratie. Augustus is dan ook een zeer belangrijke zomermaand. Lange dagen, hoge temperaturen, welke in deze periode zeer gebruikelijk zijn. En dit, hoeft, dit heeft invloed op iedereen. Of men dat nou leuk vindt, of dat men dat nou wil of niet werk zal waarschijnlijk dus niet veel voldoening geven. Het feit is dat de horoscoop van augustus 2022 zegt dat het zeer moeilijk wordt om geconcentreerd te blijven. Uh, in augustus zult u dankzij Jupiter's positie in RAM vol energie en motivatie zijn voor diverse fysieke activiteiten met okay. vrienden. Een wandelvakantie nee, dus? Je of vakantie, nee hoor. En zelfs uh, degenen die meer temperament hebben, zoals Ram, Leeuw en de boogschutter, kunnen een hartstochtelijke zomeraffaire uh, verwachten. Oh. Serieuze relatiekwesties zullen deze maand echter geen prioriteit voor je zijn. Je zult vooral geïnteresseerd zijn in jezelf. En onafhankelijkheid zal je kenmerk worden. In dit opzicht moeten de luchttekens vooral op hun hoede zijn. Want ze kunnen egoïstisch en overdreven grillig overkomen. Dus je gedachten zullen afdwalen in vele richtingen. En je wilt genieten van de vakantiemaanden zonder je verder zorgen te maken. Maar vergeet je plaats niet. De sterren zijn niet in een stabiele positie. Oh, cool. En ze een kleine fout kunnen aaprechtswerken. Nou, dat klinkt als chaos deze maand. Ja, voorzichtig. Een beetje voortzetting van vorige maand, of niet? Ja, doe maar. Ja, ja. En blijven uh... doen. Reflecteer je dat dan ook op jezelf, ook al ben je geen visser? Zegt dat ook iets voor iedereen in de maand uh, augustus? Ja, ja het, het, het, uh, het lange dagen en hoge temperaturen vind ik allemaal heerlijk. Het stilzit kan ik ook niet. Dus ik bedoel, ik vind het allemaal wel goed zo. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Uh, ja. Waar kijk je verder nog naar uit in, uh, in augustus natuurlijk, aan het einde, die, uh, die motoren? Ja, kijk, dat is in september. Daar, kijk ik, daar geniet ik nu al van. Daar zit ik nu al naar te kijken hoe ver ze gaan. Ze zijn al bezig met uh, de tribunes hierop te bouwen. Dus ik zie hier en daar al uh, borden staan... En uh, ja, ja. Het, je krijgt de kriebels weer. Ja, het hartstikke is, uh, goed. En, ja, en het wordt spannender en leuker en, en, en groter dan uh, vorig jaar. Nou, blijf zeker even luisteren, want daar hebben we zo nog een leuk nieuwtje over, over die uh, Formule 1. Dus uh, Lucy, oh, nee. ik wil je, wil je weer bedanken voor de bijdrage aan deze uitzending. Goedemend bedankt. En voor de luisteraar is het natuurlijk ook wel eens handig welke muziek je niet uh, moet hebt moeten missen afgelopen maand. En daarvoor nog even de muziek remix uh, Tot volgende maand, Lucy. Het a een probleem, Pierre, Doei. doe je maar. Doe je maar. doei.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 Just let the wind blow away The mind happened to you on a different day on a bridge where there wasn't a rail in the way or a neighborhood street where the little kids play or the angels crest in the snow or the honey honey you're my favorite drug Et puis mes slips sont dans armoire mon, mon amour, amour. Il n'y ik que toi et que je dat ik het niet mon amour En dat ik het niet kan doen. En dat ik het niet kan doen. En dat ik het niet kan doen. dat De muziekremix van juli 2022. Alle liedjes die je niet hebt uh, mogen missen deze maand. En dat nog even op de valreep. Uh, Revolution Bastille. The Mind Tells Lies. Edward Maya. The Third Thief van Idol is Onlangs uitgekomen. Nog deze week. Time Bomb, The Chainsmokers. Onderdeel van de nieuwe album. Middle of a Breakup, Panic at the Disco. Die maakt ook weer heerlijke muziek hoor. En Mon Amour. Een bijzondere samenwerking tussen Stromij en Camilla Cabello. Die zarden deze als lekker afsluiter van het alternatieve ja. bandje uit. Dublin, these are the days in ja, Heeler. Dat komt dus uit 7 juni. Uh, 7, 7 juni dus, uh, maar goed, we hadden vorige maand gaan uitzending, Dus ik tot wel even Nou, goed. Dank je wel, scheidsrechter. Ja. Uh, even even vooruitkijken naar de, naar de komende, uh, komende uitzending. Want komende maand zijn we er ook niet op het uh, vaste moment. Namelijk niet op 26 augustus, de laatste vrijdag van die maand. Maar een weekje later. En dat komt toevallig goed uit. Ja, want dat is namelijk het begin van het Formule 1-weekend op voor. De dag van de eerste twee vrije trainingen. En dan zijn wij er gewoon. Ik denk wel de vaste tijd toch? Dat weet ja, jij beter dan ik. Met een Formule 1-special van Jammer en de MM's. Uh, waar we het gewoon gaan hebben over het Formule 1 van dit jaar, van vorig jaar. Wat we verwachten van de race van Zandvoort. Uh, ik, nou ja. ik ga, ga zelf speciaal. Formule 1 races terugkijken, zodat ik gewoon goed ja. meepraten. Dus we Dat gaan het hebben goed. over Formule 1. Dit seizoen wat we van dit seizoen nog ja. verwachten. Wat er al is gebeurd vorig jaar. Een beetje alles in één. En dan uh, gewoon lekker op volle toeren die uitzending maken. Ja. 2 september, zet het in je agenda. Ja, leuk. Mirko, een beetje zin in dit weekend? Ja, heel erg, heel erg. Ja, zo, uh, hartstikke mooi, maar ook, ook gewoon vanuit mijn. Perspectief als raadslid. Heel interessant om daar ook heen te gaan. En te kijken wat het formule. De mobiliteit is. Oh, Perth Beach. Oh, sorry. Ja, ja. Sorry. Ik dacht het, het Formule 1 weekend. Nee, nee, Predict Ja, Ook enorm veel zin in. Ik bedoel, ik, ik, ik ben natuurlijk onderdeel van het team van Rainbow Radio. En uh, ik ga dus ook aan de, aan de techniek staan samen met jou, Jelmer. En uh, Ronald gaat dat volgens mij nog een uurtje doen. Dus uh, daar zijn we wel druk mee bezig geweest. En ook gewoon alle activiteiten. Ik heb begrepen dat ik ook nog. Uh, misschien meegehelpen uh, bij het concert. Ik, ik, dus nou ja, ik vind het vooral ook leuk om, om te ondersteunen. Om te da daar betrokken hou betrokken te zijn. Ja, om ja. betrokken te zijn. Dat, dat vind ik leuk. Dat vind ik misschien nog wel het leukste. Maar ook gewoon alle kunst zien. En ook de eerste uh, parade die ik ooit heb meegemaakt ga ik dan bijwonen. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dat, uh... Bijzondere momenten en ja, een heerlijke ja, zomer. We wensen je allemaal een lange, lekkere, zwoele augustusmaand. En uh, tot in september. Bedankt Mike, bedankt Mirko. Ja, dankjewel. En, uh, we gaan uh, weer, weer naar huis. En hopelijk geen house arrest, maar gewoon. Mm -hmm. Ja. Sophie Tucker en Gorgon City. We horen jullie snel op de Zandvoortse Eter. de extended version. Lekker dansen. Ja. Yeah. Yeah. Ja. -da I knew what was ours, I sing you to sleep. Do you like my lullaby? Love another that you treat the sadness as this one.